Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS3. De twee dammen die vorige week zijn ingestort in Libië... en voor een enorme modderstroom zorgden... waren al jaren in slechte staat, dat zeggen de Libische autoriteiten. Ze denken dat het geld dat voor onderhoud bedoeld was... in de zakken van investeerders is beland. En door de overstromingen zijn duizenden mensen omgekomen. Reddingswerkers zijn nu nog altijd bezig om lichamen te bergen... ziet deze correspondent van de BBC. De streets van Dern are you know, covered with mud and derbies... And... En, ja, Overal liggen lichamen op straat. En ze zijn bang dat er nu ziektes ontstaan. Waardoor er nog meer doden vallen, zegt ze. Bij een vliegtuigcrash in Brazilië zijn minstens 14 mensen omgekomen. Het vliegtuig stortte neer in het Amazonegebied, in het noorden van het land. Volgens Braziliaanse media zijn de slachtoffers 12 Amerikaanse toeristen en 2 piloten. Op het moment van die crash was het slecht weer, maar we weten nog niet of dat ook de oorzaak van het ongeluk is. In het Internationaal Theater van Amsterdam worden vanavond de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen uitgereikt. Ja, dat gebeurt voor de laatste keer in deze vorm waarbij er aparte prijzen voor zowel mannen als vrouwen zijn. Want volgend jaar wordt het prijzenfeestje genderneutraal en sensatie in het darts gisteravond in Amsterdam. Raymond van Barneveld is door naar de kwartfinale... van de World Series of Darts Finals... door wereldkampioen Michael Smith uit te schakelen. En het publiek ging helemaal uit zijn dak... vertelt de darter aan play. Wat een zaal. Fantastisch. Echt waar. Ik had mijn oordoppen in, omdat ik echt dacht van... ik wil me afsluiten, want je staat niet tegen de eerste de beste. Je staat tegen de wereldkampioen te spelen. En je moet het maar wel even doen. En ja, als je het dan toch doet... Ja, dan, dan mag ik best een beetje trots op mezelf zijn, denk ik zo. En ook Michael van Gerwen bereikte de kwartfinales van dat darttoernooi. Heb ik nog wat weer voor je de dag begint op veel plekken met buien. Maar vanmiddag wordt het droger en komt de zon nog even door. Het wordt een graad of 22 tot 26 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk en Knopend Rotsepolderplein 5 kilometer. De vertraging is nu een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz. ZFM luisteraars, welkom terug bij het tweede deel van ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Deze tweede serie, uh, het tweede uur, begon ik met uh, uitvoering van uh, Sous les ponts de Paris. In het, uh, uh, door Michel Legrand, een pianist, componist, uh, van alles en nog wat. En er zijn ongetwijfeld luisteraars die denken, ik ken dat melodietje, dat is ooit eens, uh, sous Le Pont de Paris, was dezelfde melodie die uh, uh, voor het Nederlands lied Was Ik maar Nooit Getrouwd, is gebruikt. Dit terzijde Ray Brown, ik ra uh, bassist die honderden, honderden uh, stukken op zijn naam heeft staan, waar hij uh, grote de aarde begeleidt. En uh, ik ga hem laten horen, deze Amerikaanse bassist, met zijn trio in Meditation... Brown. In, uh, de in het kader van de Rode draad vandaag... des muziek uit allerlei Europese landen... ga ik nog een keer terug naar Italië. En dan gaan we luisteren naar... Giorgi Azzolini op de bas. Attilio Donadio op de sax. Dino Piana op de ventieltrombone. En Franco Mondini op het slagwerk... En het stuk dat we gaan beluisteren, dat is uh, Old Things You Are. <middels> Italië. En van Italië vliegen we naar Engeland om te luisteren naar een stuk waar Ronnie Scott, de saxofonist, een hoofdrol in speelt. Ronnie Scott is ook op enig moment eigenaar geworden van een jazzclub. En dan kunnen we zeggen een wereldberoemde jazzclub in gewoon in Londen. De Ronnie Scott Jazz Club. Ehm... Um, die Ronnie Scott die heeft uh, een degelijke opleiding gehad... en is uh, eerst in een groot Engels dansorkest gaan spelen. En uiteindelijk is hij eind jaren 60 terechtgekomen... In de, in de fantastische Europese big band Kenny Clark, Frenzy Boland, waarmee hij door Europa toerde. En um, ik ga het laten horen... Uh, Ronnie Scott en Tuba Hayes in een stuk Royal Escot. We gaan uit 1957 en als je dan hoort hoe er gespeeld wordt, dan is het uh, petje af voor de prachtige uh, um, arrangementen, zal ik maar zeggen. Van Engeland vliegen we naar Duitsland naar 1954 en dan gaan we luisteren naar een Duitse pianiste, Jutta Hip. Jutta Hip met twee P's. En dat was een dame die uh, kunstzinnig was, die ontwerper was en uh, van alles en nog wat deed en zeer goed piano speelde. Is de eerste dame geweest, die uh, de eerste Duitse dame die een, um, op het label mocht spelen van uh, Blue Note. En zij is uh, ooit uitgeroepen. Destijds tot de leading lady in de Europese jazz. Jutta Hip. En we gaan luisteren naar een stuk, een bekend stuk: Blue Skies. Uh, dat was Jutta Hip en we blijven nog even in Duitsland. Michael Naura. en zijn Quintet ga ik wat laten horen. En die Michael Naura, ook een pianist, beïnvloed door George Shearing en Dave Brubeck. En Horace Silver en de Modern Jazz Quartet. Nou, dat allemaal bij elkaar, dat levert op dat wij uh, kunnen gaan luisteren naar... Een compositie van Michael Naura zelf, Two Brothers in Law. <middels> en Noura Quintet. Ik ga even terug naar uh, ons eigen land, naar ons eigen dorp. De oudere luisteraars zullen zich ongetwijfeld herinneren... de tijd dat de Kousenpaal uh, jazzconcerten gaf... jazzoptredens door uh, onder meer de Town Jazzband. En daarin speelde destijds Hans Herwaard... Hans Herbert heeft lange tijd in Zandvoort gewoond... en is altijd uh, trombonist geweest. Heeft diverse orkesten geleid. Uh, Hans is overleden afgelopen maand. En uh, hij leidde onder meer de Stable Roof Jazzband, Powerhouse Six speelde lang, zoals ik zei, in de Midstown Jazzband En uh, was een verdienstelijk trombonist. Heeft vele tournees gemaakt, vele mensen in zijn orkesten gehad. En... Ik wil ter nagedachtenis aan hem een stuk draaien van een van zijn CD's. Jeeps, waar hij, waar hij ook zo leert op zijn trombone. Jeeps Blues. Jazzband van Hans Herwaard. In onze tocht door Europa komen we terecht in België. En daar kun je in feite kiezen tussen Django Reinhardt en uh, Toets Tielemans. En ik heb gekozen voor de laatste als gitarist. Toets is zijn carrière begonnen als uh, gitarist. En we gaan luisteren naar een nummer. Immensie. Imagination. We gaan nog naar één land, naar Polen. En daar heb ik op de draaitafel liggen Wroblecki en Karelewitsch ensemble. There will be, there will never be another you. Never. <middels> Uh, I'll never... I'll never. Yes. Dat was uh, onze Poolse vrienden. There will be... There will never be an other you. Hoe moeilijk is het om een zin uit te spreken. Ik ga... Bijna zijn we aan het einde, maar nog niet helemaal. Nog een prachtig stuk laten horen op een uh, cd... Uh, Gerard Bilderman, dat is een uh, muziekkenner... die struinde uh, in de jaar, eind jaren 60 in de archieven, in de archieven van Phonogram... Uh, uh, op zoek naar muziek. omdat uh, Toen kwam hij tegen tapes van Radio Luxemburg... waar opnamen op stonden van de Dutch Winklers Band. Die hebben in de, de winter van 61, 62 uitzendingen gehad... En die Dutch Swinkollis-band van toen, die speelde, toe, die speelde voor die radio. En de bezetting toen, en zometeen op, op de cd... is Oscar Klein op de trompet. Onze good old eigen dikke kaart op de trombone. Peter Schilbrood op de sax. Arie Lichthart op de gitaar. Bob van Overbass en Louis de Lucenet op het slagwerk. Little Girl, een fantastisch mooie cd. Bye. Bye. zo Schwinkel de band in het kader van de Radio Luxemburg Tapes. ZFM op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd zit er alweer bijna op. En uh, ik ga eindigen met een jam session en niet zomaar één. Norman Granz was een muziekproducer, heeft uh, heel veel jam sessions op de plaat gezet en dat was niet zomaar een bij elkaar geraapt. Stelletje muzikanten, maar dat was zorgvuldig gekozen, zonder dat ze van tevoren nou diepgravend de indeling van de muziek gingen uh, bespreken. Uh, ik hoop dat wij misschien in Zandvoort, in de Krocht-serie, ooit ook eens die traditie gaan instellen. Gewoon misschien eind van het seizoen of begin of ergens tussendoor. Gewoon zeggen: we zetten een heleboel muzikanten op het podium en we zorgen dat hij met zo weinig mogelijk instructies van tevoren... een prachtig ingetogen middag voor ons gaan verzorgen. Wie weet. In ieder geval zit uh, het volgende stuk vol met alleen maar grootheden. Het heet de Charlie Parker Jam Sessions... en we horen Charlie Shavers op de trompet, Benny Carter... Charlie Parker, Johnny Hodges op de saxen... Flip Phillips, Ben Webster op de tenorsax, Oscar Peterson piano, Barney Kessel gitaar... Ray Brown op de bas hebben we weer... en G.C. Hurt op het slagwerk. Opgenomen in 52, maar sprankelend als nooit. Fijne zondag verder, tot volgende week. Dan is mijn collega hier met weer twee uur prachtige muziek. We gaan nu luisteren naar... What is this thing called? Love.